10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Egyptische oud-president Hosni Mubarak is aangekomen bij een rechtbank aan de rand van Cairo. Hij werd er afgeleverd met een helikopter. Vandaag is de uitspraak in de rechtszaak tegen de oud-president van 84. Honderden politieagenten bewaken de geïmproviseerde rechtszaal in een politieacademie. Buiten het gebouw staan demonstranten met foto's van mensen die bij de opstand van vorig jaar zijn vermoord. Mubarak staat onder meer terecht voor medeplichtigheid aan de dood van meer dan 800 demonstranten. De openbaar aanklager heeft de doodstraf door ophanging geëist. De Telegraaf heeft een art director en een voormalig adjunct hoofdredacteur op non-actief gesteld. Het is Paul Rijpkema. Hij zou als adjunct geld hebben aangenomen van een uitgeverij. Volgens de plaatsvervangend hoofdredacteur is er een intern onderzoek ingesteld de Handelsblad schrijft dat Rijpkema privé verdiend zou hebben aan boekenuitgaven waarvoor hij als adjunct eindverantwoordelijk was. Het ging volgens bronnen om zo'n 5000 euro per boek. De betalingen waren volgens NRC niet bekend bij de auteurs en de hoofdredactie van de Telegraaf. Rijpkema zelf zegt dat het om slordigheden gaat. In de Belgische plaats Sint-Jans Molenbeek is gisteravond een betoging uit de hand gelopen. De onrust volgde op de arrestatie van een vrouw in een niekaap. De vrouw in de gezichtsbedekkende slijer weigerde zich te legitimeren. Toen de politie haar oppakte, gaf ze een agent een kopstoot. Die liep een gebroken neus en twee gebroken tanden op. Tientallen jongeren trokken daarop naar het gemeentehuis. Vanwege de gespannen sfeer stelde de burgemeester een samenscholingsverbod in. Desondanks verzamelden zich s'avonds avonds zo'n honderd betogers bij het politiebureau in de stad. Er werden tien mensen opgepakt. Het dragen van een niqab is in België verboden. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar vandaag af. In het noordoosten kans op een bui. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie Op de A16 de richting Rotterdam staat voor Knopend-Ridderkerk... ...vielen van 2 kilometer. Want de hoofdrijbaan is daar bij knooppunt ridderkerk ...door werkzaamheden tot maandagochtend 5 uur afgesloten.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 Het is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie Peter de Wy en Mieke van der Wij. 4 minuten over tien. Welkom terug bij een behoorlijk goed gevulde nieuwshow. Uh, tenminste in ieder geval dit laatste uur, zeker. Over een minuut of 20 verzorgt Arik Stroom de boekenrubriek. En hij heeft er 1, 2, 3, 4. Vijf. Vier, vier en een extraatje. Oké. Okay. Maar ik, het gaat om de kwaliteit. Het gaat om de kwaliteit. Zo het, is het. Uh, nou, ik zal zeggen wat ik wil. Uh, want we hebben lekker veel gasten. Dus ik zal meteen ja. maar zeggen wat we hebben. Ja. Uh, nou ja, Daar kom je eigenlijk niet omheen. Dat uh, stond de afgelopen week in alle kranten. De nieuwe roman van Arnold Gunberg. Ja. De man zonder ziekte. Trouw had vorige week uh, een kop in de, in de nieuwe bijlage. Letter en geest. De nieuwe boekenbijlage. Tenminste, die is sinds Die is uitgevoerd ook. Hè? Ja, ja, zeker. Ja. Ik, ik vind het sowieso een goede krant. Uh, maar dit voorkomen te zijn. Hmm. Uh, Maar die hadden eigenlijk een heilige kop. Arnold Gunberg is de Nederlandse literatuur groeit. Oh. Nou, we gaan kijken of dat echt het geval is. Ja. Uh, dan heb ik nog een Nederlands boek bij me... van Simco Melisse, een roman... Een kamer in Rome. En ik heb twee... buitenlandse boeken bij me. Eentje van een van mijn lievelingsschrijvers... En niet alleen van mij, want hij wordt ook uh, elk jaar genoemd... als gedoodverfd winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur. Hè, dus kortom, oh. ik heb niet zo'n afwijkende mening wat dat betreft. En ik ga nu zijn naam uitspreken, zijn Spaanse naam. Ik weet niet, Onno Blom zit hier naast Gaat me. Gavier, we wachten Gaat het rustig, we rustig, we wachten rustig volgens mij. Gaat wow. Redelijk. Huh? Redelijk, ja, ja. De verliefdheid het boek. En ik heb een boek bij me van de grote Britse schrijver William Boyd. Wachten op de dageraad. En ik heb die Kietsbiografie, waar ik jou naar zie kijken. Ja, precies. Dus die, die heb ik bij me, omdat dat weer met Sip Cometus te maken heeft. Ah, maar okay. dat hoor je straks. We krijgen dan. ook nog ja. dwarsverbanden. Man, dwarsverbanden. Man, dat man. wordt spectaculair. Dat ja. was een spectaculair uurtje, ja. precies. Daarna, uh, dit is allemaal dus over een minuut of twintig. Daarna Ernst van der Kwast over zijn nieuwe boek, Giovanna's navel is een liefdesverhaal met een dramatische wending. Besluit een besluitende nieuwsshow vandaag met Bonifatius. Daar is een musical over gemaakt. En die wordt uitgevoerd, hoe kan het ook anders, in Dokkum. Gisteravond was de première, en voor ons keek mee... predikant Hinne-Wagenaar. Maar beginnen, zoals de meeste mensen eindigen, op het kerkhof. Dat het antwoord op elk raadsel in de tijd steeds weer vergankelijkheid is... Blijkt maar uit de toestand van de graven van sommige Nederlandse schrijvers. Bij hun leven beroemd en gelauwerd kunnen ze na hun dood... soms maar nauwelijks op het kerkhof worden teruggevonden. In zijn boek, O oh, en voorgoed voorbij, langs graven van Nederlandse schrijvers... richt schrijver Onno Blom samen met fotograaf Werdie Kronen alsnog een monument voor een op. En daar gaan we over praten met hem. Goedemorgen Onno. Goedemorgen, Mieke. Ik dacht toen ik uh, dat boek bekeek, uh, prachtig, prachtig, maar waar is Jan Wolkers... Ja, Jan Walkers is, zoals jij wellicht weet, uh, gecremeerd. Nou en? En verstrooid en zijn as ligt aan de voet van de tulpenboom in zijn tuin. Dus... Dus hij had, er, uh, inge hij had er wellicht ingekund, behalve dat wij uh, ons hebben gericht op het bezoeken van uh, schrijvers hm. op Kerkhoven. Want er staan wel meerdere, meerdere schrijvers in, Slauwerhof ja, bijvoorbeeld. dat is waar. Maar ik wilde ook niet steeds op dezelfde trom slaan. Ik oh, okay. had, uh, je moet je beperken, de dood is oneindig en ja. wij kozen voor 21, een mooi mythisch getal waar veel uh, spelletjes ook eindigen. En, ik heb ervoor gekozen om met ja? Moelies te eindigen. Was moeilijk, moeilijk, moeilijk kiezen. Want Helle Haase ook niet. Springer. Mm. Recent verscheiden schrijvers noem ik. Even. Ja, het is natuurlijk altijd, het is altijd moeilijk kiezen. He, er zijn wat veel, was je selectie? Er zijn te veel doden. Ja, nee, we komen er steeds meer bij. <laughs> maar wat is je selectiecriterium dan? Uh, eigenlijk uh, twee dingen. Uh, ten eerste heb je, heb je iets met de, met de betreffende schrijver. En uh, vooral ten tweede uh, heeft het graf of de dood in het leven van de betreffende schrijver een goed verhaal. Want dat wil je graag vertellen. En het moet fotografisch ook nog mooi zijn. Want het kan niet toevallig zijn... dat die foto's allemaal... toch een soort van... Ja, wereld uitstralen waarvan je denkt... Pff, Heerlijk rustig in ieder geval. Ja, nou ja, dat moet je ook. Uh, dat moet ook een, uh, worden beluisterd als een compliment aan de fotograaf. Ja, Eric en die Prachtige foto's ja. heeft gemaakt. Je bent steeds samen met hem op stap geweest maar naar, die, is, naar die Maar dat, dat heeft niks dat te maken met de keus? Ook wel, ook wel. Natuurlijk. Kijk, het graf wat op de omslag staat van Couperen. Zo'n geknotzuiltje. Ja, schitterend. Prachtig. Het graf van Perk, waar dit boek afgelopen woensdag is gepresenteerd. Dat net is gerestaureerd door, de, door het Fonds Persiek van Onsterfelijkheid. Is een prachtig graf. Waar is dat graf? Van Perk. Dat is op de Nieuwe Ooster uh, En in dat Amsterdam. Was, was zwaar uh, ver, veronachtzaamd? Ja, dat was eigenlijk behoorlijk uh, achteruit gegaan. En wie knapt uh, zoiets op dan? Nou. nou ja, dat is juist de vraag. Hè? De, uh, de Boekverkopersbond is samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds... een fonds opgericht, persik van onsterfelijkheid... Uh, tot behoud uh, van de uh, graven van schrijvers. En dat hebben ze gedaan omdat uh, een aantal uh, graven van, van schrijvers, zoals van Theo Thijs en Anna Blaman, is in het verleden geruimd. Of verkeerd in deplorabele staat. Met name de graven van de 19e eeuwers. Hm. En dat was ook het geval met het uh, graf van Verwey, dat vorig jaar is uh, uh, opgeknapt, en het graf van Jacques Perk op de Nieuwe Ooster in Amsterdam. En uh, ja, dat, je kan je zo voorstellen dat de, die rechten van die graven... die gaan over op familie of mm -hmm. instellingen. Die weten misschien niet goed dus hoe ze dat moeten aanpakken. Dat uh, valt een beetje tussen wal en schip en het gaat achteruit. Ja. En Perk is jong gestorven, hè? dat weten ja. we. Ja. Nou ja, ik, er staat een heel mooi verhaal van in. Wat ik, wat ik er hè, over, over, over zijn, zijn, zijn liefde voor verschillende uh, uh, meisjes... en hoe ja. hij daar natuurlijk fantastische gedichten over heeft geschreven. Hoe hij uiteindelijk dus uh, gesneefd is op 22-jarige leeftijd. Dat zijn graf. Uh, aanvankelijk op een begraafplaats... vlak achter het Tropenmuseum in Amsterdam. Was ja. dat, en ja, hij, dat, is herbegraven. hij is herbegraven. En ja. toen is dus kennelijk... Uh, dat lichaam ook weer zichtbaar dat geworden. Dat is een fantastisch... Een heel, is een diep dramatisch, nee. maar geweldig verhaal. He. Dat is het aardige van het schrijven van zo'n boek. He. Die graven zijn spiegels. Je kijkt erin en daar zie je het werk... en het leven van die schrijver weer spiegelt. En dat stuurt je dus terug naar de boeken. En dan vind je dingen uit die te die, die waanzinnig verwoorden zijn. En in het geval van Perk is ja. het dus zo... dat uh, hij in 1881, toen hij was overleden... Ja? is begraven op uh, de oude Oosterbegraafplaats ja? nabij Meiderpoort. Uh, maar uh, een aantal jaren later um, werd, de, werd dat, die begraafplaats opgeheven... Ja? en kon je ervoor kiezen om te worden herbegraven. En de ouders van Perk, de vader van Perk, was een dominee... Mm. een vrij stijve man. Die heeft ervoor gekozen om zijn zoon... die dus op 22-jarige leeftijd was mm -hmm. gestorven te laten herbegraven. 18 jaar na dato, dus in 1900... En wat hebben ze gedaan? Ze zijn met een klein gezelschapje gegaan naar het oude graf van de jonge Perk. Um, en daar aangekomen en vader en moeder Perk, toch overmand door verdriet... liepen op het oude graf van hun jonggestorven zoon toe. En toen zagen zij dat het graf was geopend... En dat niet alleen, ze keken erin en ze zagen hoe uh, die jong gestorven dichter erbij lag... na 18 jaar onder de zoden te hebben gelegen. Dus, dus het is meestal het, geen feestje om zoiets te zien. De, de dood gaf zijn geheimnis prijs. En niet alleen was perk uh, nog vrij goed herkenbaar. Uh, maar wat het allerbijzonderste uh, eraan was... was dat het kleine blonde baardje waarbij Perk al uh, gedurende zijn jonge uh, korte leven bekend stond... was uitgegroeid tot een imposante krullende baard van ongeveer anderhalve meter lang. En die golfde over het kale skelet. Hè? Op ja. dat moment keek de ja. oude dominee Perk uh, naar zijn jong gestorven zoon en schreeuwde... Die baard! En dat is een van de... Ja, smartelijkste kreten ooit Dat geweest. verhaal, geweldig. Ja, ja maar zijn al die verhalen voor, zijn voor geweldig. Een, voor een schrijver is dat dus een... Ja. Iets, iets heerlijks. Het is verschrikkelijk dramatisch, maar heerlijk om te vinden en te mogen opschrijven. Maar God, het verhaal over Bilderdijk, die uh, ongeveer vanaf zijn geboorte verlangde naar de dood, dat, dat is ook wel een dat, merkwaardig. Verhaal. Dat is heerlijk, he. daar ga je natuurlijk ook wel op af. Uh, de, een aantal schrijvers die, die hierin staan, Achterberg, he, leefde ook in zijn hoofd al geheel en als dichter ook in het Dodenrijk. En bij Bilderdijk zou je dat ook kunnen zeggen. Die, die Rijk halsde al naar het graf in de wieg. He, zijn, zijn leven beschreef hij zelf ook altijd als één grote tuimeling richting uh, uh, zes planken. Ja, en hij verlangde daar ook steeds heviger naarmate naar, uh, naar hij ouder werd. Ja. Um, die, je zei net, de Perk, dat graf is dus weer uh, nu opgeknapt, ja. he, van Perk. Ja, het ziet er uh, prachtig uit. Maar uh, de, de, daarentegen uh, is het, uh, verkeert het graf van uh, de schoolmeester, he, Gerrit van der Linden. Die ligt in Londen begraven, want ja. daar heeft u het grootste gedeelte van zijn leven gewoond in een deplorabele staat. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is wij, wij waren daar uh, nog, nog, uh, nog dit jaar samen. Ja. Uh, je, je moet dan, uh, het regende, zoals altijd in Londen. Je, je gaat er naartoe <laughs> met, met de metro. Dan kom je door hele vuile, vieze straten op een klein torentje af. Waar vroeger een kerk stond. En op dat kerkhofje ligt de schoolmeester begraven. En dat ja. was een heel gezoek en gespeur. Uh, naar wie die de schoolmaster never heard of... Hè? niemand wist daar nee. van het bestaan van, van die man... En uiteindelijk hebben we het gevonden en het blijkt dus onder een uh, ja, soort in de bosjes, echt helemaal ja. schuin gezakt als een schip dat slagzij maakt uh, in de modderhalte zijn verdwenen. Ja, er staat als die niet stevig wordt gestut, schrijf je in de inleiding, zal al wat aan hem herinnert over niet al te lange tijd zijwaarts in de modder van Noord-Londen zijn verdwenen. Ja, alarm dus. Ja, het lijkt mij Dan moeten dat we de persik van onsterfelijkheid ja, op aanzetten. Precies, afsturen. dus dit is nou echt een graf uh, uh, wat op de hoog op de nominatie uh, staat om te worden gerestaureerd. Um, Gaan we echt on... Om onachtzaam ermee om? Want ja, uh, per, je hebt Père Lachaise, dat, dat is een soort romantiek ja. in, in, in, in, in Frankrijk. In, in Nederland gaat toch... Ja, het toch... Het is dubbel. De, in Nederland zijn we niet zo heel goed om, onze, uh, om de kanon, om de oude grote meesters in, in ere te houden. Zeker in, in, uh, in het geval van de literatuur. Uh, hè, wij presenteerden dat boek aan het graf van Perk. Het bleek dat ze bij het NOS-journaal van de week helemaal niet wisten wie Perk was. Nou ja, dat geeft aan dat er, dat er... <laughs> dat, dat niet uh, alle grote schrijvers in ere worden gehouden in Nederland. Aan de andere kant is, is de ervaring van Wery ja. Kroonen en mij... dat als wij ons melden bij mm -hmm. uh, weer een nieuw knekelhek... en weer een nieuw grindpad uh, en dan vroegen waar die en die lag... Uh, dat we dan in het spoor liepen van talloze uh, ja? bezoekers. Want er zijn ontzettend veel mensen die dus uh, op, op een graafplaatsen op zoek gaan naar de graven van mensen... met wie zij op de een of andere manier een, oh, een, ja, een band hebben. Je, je, je, je bent niet alleen. Je, je sluit alleen. echt af en toe bij mensen aan nou, en je hebt daar gesprek. Je ziet dat ook letterlijk. Ik <coughs> nee, met het graf van Annie Schmid op, zo. op Zorgvliet. Dat is bezaaid met uh, speeltjes, poppen, steentjes, briefjes. Uh, je, je sluit daar echt aan in de rij van mensen die dus teruggaan naar de plek... Uh, hè, die, nee, die doet dat, herinneren dat aan die schrijver. begrijp ik maar. Bij Kneppelhout zal het ongetwijfeld wat rustiger zijn. Ja, maar dat is dan weer uh, mijn aardigheid. Ik vind Kneppelhout, klikspaan, ja. geweldige schrijver. Uh, een mooie geschiedenis. Het is een heel, heel bijzonder idioot graf. Hè. In, in Katwijk uh, ligt een, een begraafplaats die geheel uit steentelijk uh, is opgebouwd. Midden in een, in een nieuwbouwwijk. Het is volstrekt idioot. Ja, en Kneppelhout, het niet, natuurlijk, hè. Rijk, hè, bij leven. Heeft daar een gigantische tombe. Schuinliggend, uh, een kelder. Waar je, nou, dat is heel, heel erg veel bombast. Dat is dan fantastisch om, om daar naartoe te gaan. Maar ik heb niet de indruk dat daar de laatste jaren ook maar iemand is langs geweest. Nee. Uh, je hebt je dus ook verdiept in het sterven van deze uh, schrijvers. Ja. Uh, is er een bepaald sterven wat je heeft verrast of getroffen? Of spe speciaal? Um, mm, nou. De, wat je ziet in de 19e eeuw, vooral, is dat toch wel die, die, die, uh, een aantal van de getalenteerde schrijvers jong sterft. Trouwens, in de 20e eeuw ook. Hè? Als je Slauerhof neemt, die is toch vrij jong aan de tering gestorven. Ja. En veel van die schrijvers. Graven, ja, die bevatten dus dat lugubere verhaal. Zelfs bij ja. Slauwerhof, die heeft altijd uh, gedicht van... in Nederland wil ik niet sterven, mm -hmm. in de natte grond bederven. Ja. Hè, dus die vluchtte altijd weg uh, uh, per schip hij uh, is over de cremeert, wereldzee. Hij is ook het gelukkig. Hij heeft niet bedorven in, in de natte grond. Hij bederft grond. niet, maar hij staat toch wel hier in Nederland. Maar ja. wel op een duintop met uitzicht op zee. Ja, waar staat hij? Uh, Westerveld, Trijuis Westerveld, op een... Op een uh... Velzen. Ja, Velzen. Want uh, zijn er nog, je ja, had het net over Katwijk, Kneppelhout, verwacht je trouwens. Leiden is natuurlijk vlak, vlak, dicht bij elkaar. Het was heel chic in de 19e eeuw om te worden uh, begraven uh, op het land. Hè. Dus uh, Kneppelhout met twee uh, uh, plaatsen. Een verband met Oosterbeek, in het oosten waar hij ook echt is gestorven. En met, met name in Leiden, waar zijn familie woonde, waar woonde hij aan het Rapenburg. Maar in Leiden was het weer chic om naar per koets, per zwarte lijkkoets met paarden ervoor. Je ziet het allemaal helemaal voor je. Uh, in uh, de provincie, dus in Katwijk richting zee te worden begraven. Uh, heb je, want Jullie zijn ook naar buitenland geweest. Ik zei ja. net in Londen. Verder nog uh, Nederlandse schrijvers? Uh, ja, we zijn naar het graf van uh, de door Arie Storm zeer bewonderde criticus. Uh, vlijmscherpe criticus Buskenhuet uh, geweest in, uh, op Montparnasse in Parijs. En ja. het aardige is dat je dan dus meteen in een hele andere sfeer verkeert. Dus alleen daarom is het de moeite waard. En je ziet dat ook aan de foto's mm -hmm. in het boek. En we zijn, hoe kon het ook anders, naar het graf van Gerard Reven gegaan in Machelen aan ja. de Leyen. Hoe ziet dat eruit? Nou, um, Peter, ik moet je helaas vertellen, dat je ziet er niet uit. Het <lacht> graf, dat, die, die, dat kerkhof... Is, het is, dat is net elkaar, van het, is het, net sta, st het statiegeld van slechte wijn. Het is een soort straf, een strafkamp. Je komt binnen door een, een, een, een afzichtelijke betonnen poort... met hele lelijke graven. Uh, en ook het graf van Reven, laat ik het mild uitdrukken... is niet helemaal mijn smaak. Zo'n glanzende plaat met van die gekruld gouden letters... En waarop staat, hier rust in vrede Gerard Reven. Nou, dat is natuurlijk wel mooi. En op de liggende plaats staat u heb ik lief. Wat natuurlijk weer een uh, citaat is uit een van zijn gedichten. Aardig is dat het Graf van Reven nog wel voor wat uh, uh, rumoer heeft gezorgd. Omdat de gemeente Maggelen uh, toch de de beroemdste inwoner van het dorp wilde eren door, een, door uh, uh, het hele gedicht waar ik dit uit citeerde op, uh, op een steen te zetten in het dorp, maar de steenhouwer of de ambtenaar die het, heeft, het gedicht heeft overgetikt heeft daarbij een ernstige fout gemaakt ja. dus het werd onthuld en toen stelde Joop Schathuizen voor... dat het dan maar in steen ook moest worden doorgehaald. Want dat deed Reven bij Leven zelf ook als hij een fout had gemaakt. Ja, dat vind ik eigenlijk een hele leuke opmerking. <laughs> nee, maar is dat gebeurd? Nee, nee, nee. nee. Ze hebben, ze hebben besloten om dat weer helemaal weg te halen. En, en, en er is nooit een ander voor hun te plaatsen. Jawel, komen. nee, ze, ze, maken het, ze maken het nieuw. Ze oh, maken ja, het ja, nieuw, ja, ja, ja. Nee, maar het is... Het is, gewoon, het is een avontuur om dat, ook die lelijke graven juist uh, te je, bezoeken. Je, je vindt altijd wat. Nee, er je, gebeurt je, iets. Je, als je zoveel van die graven uh, bezoekt, kom je zelf ook in een merkwaardige sfeer? Of is dat niet zo? Ja, uh, ja, op, <laughs> ja ik... In zo'n memento mori-sfeer. Ja. ja, nou, Mijn ervaring is, uh, ik weet niet uh, hoe anderen daartegen aankijken... maar uh, het, het is een manier om veilig de dood in de ogen te kijken... Je, je, weet, je, je weet dat het zelf nog niet zo ver is. Al weet je dat nooit helemaal zeker. Um, en uh, het maakt het leven toch uh, net iets lichter. En die begraafplaatsen zijn, zijn soms zo ontzettend mooi... Dat, dat het je ook met het leven verzoent. Kijk eens even, We moeten we er maar mee Ja, eindigen. dat is dan Verlopen. toch een positieve noot. Heeft hij het gejat ergens of... Nee, ja, je je, het weet, het het, je nee. weet het niet. Maar dus, wat ook nog, die, al die schrijvers hebben allemaal toch echt... Daar, nou ja, het zei je ook, daar zijn ze ook wel enigszins op uitgezocht. Prachtige regels geweten aan ja. de dood. Zal ik, mag ik eindigen ja, met Reven? Ik ja. vind je dat goed. Ja, dat He, vind die, ik goed. Wie, de, bij wie, er, overigens voor Jan Wolkers ook, hè. de dood is het thema van het leven en ja. van het werk. En dat gold ook voor Gerard Reven. En die schreef in het gedicht Scheppend kunstenaar. Naarmate ik ouder word, wordt wat ik schrijf... hoewel fraaier verwoord, steeds enkelvoudiger van inhoud. Liefde of geen liefde en ouder worden en dan de dood. Dankjewel. Uh, Onno Blom, hoorde u het ging over het uh, boek dat hij heeft gemaakt... samen met fotograaf Werry Kroonen. Oh, en voorgoed voorbij, van wie is die? J.C. Bloem. De J.C. van Bloem. Had ik beloofd namelijk dat ik dat nog even uh, zou melden. Uh, langs graven van Nederlandse schrijvers. Het ziet er fantastisch uit. Ik heb ervan genoten. En uitgaven van de arbeiderspers. Als u er meer over wilt weten, kunt u terecht op... Uh, het is ook mooi, uh, oblong he, heet dat formaat. Liggend formaat, Het kan niet anders bij een graf. Oh ja, natuurlijk. <laughs> Info Sorry. op Schrijver Ernest van der Kwast, die twee jaar geleden zijn grote doorbraak beleefde met de autobiografische roman Mama Tandori, dat ging over zijn Indiaanse familie, heeft een nieuw boek uitgebracht, Giovanna's Navel heet het, en het bespeelt weer een heel ander register dan zijn voorganger. Geen hartverscheurende hilariteit deze keer, wel onvervalste romantiek. Goedemorgen Ernest van der Kwast. Goedemorgen. Uh, een beetje uitgelachen over uh, Mama Tandori en nu gekozen voor iets heel anders? Nou, ik denk ook wel dat de, de, de, de, de weemoed, de tragieke zeker wel in Mama Tandoori zit. Het is alleen altijd benaderd alsof het tien afleveringen van Friends was, dus dat in elke elk hoofdstuk ontzettend gelachen moest worden. Nou, dat, maar het was dat... niet alleen maar de lach. Uh, nee, nee, nee, maar er was ook wel veel te lachen, <tog> toch? Ja, zeker. Maar ik heb, ik heb het boek Giovanna's Navel... heb ik ook met ongelooflijk veel plezier geschreven. Van. Ik denk voor mij... Ja, kijk, als schrijver... Ik, ik weet niet hoe het met andere schrijvers zit... maar ik ben niet enorm aan het lachen om de grappen die ik verzin. Het is meer dat je geniet van de schoonheid van de taal. Echt het puzzelen met zinnen. en de, de, Dat genot dat, dat zit net zo goed in Mamma Tandoori als, als in Giovanna's ja, wel, Navel. Jawel, maar de absurditeit in Mamma Tandoori ja. was natuurlijk wel heel ja. fors. En dat ontbreekt ja. hier totaal. Ja, dat klopt. Ik heb... Uh... Ik denk dat Mama Tandoori dat verhaal had ik niet anders willen vertellen. Anders zou, zou, zou, het, ja, zou het misschien verkeerd uitgelegd kunnen worden ook. Of te, Dan krijg je een heel tragisch verhaal. En, en Daar zit je dan je hele leven aan vast. Dus dat wilde ik echt met, met die humor vertellen. Uh, en die flair. En dat komt ook mijn moeder of het, of het personage Mama Tandoori. Dat vraagt daar ook om, om, om die ruimte te geven. En, en, en dit boek, ja... Ik dit weet is niet. heel romantisch. Want... Ja, ik was misschien ook wel een beetje van... Um, um, je krijgt een soort stempel dat je humoristisch schrijft. Volgens mij was er een jaar geleden Rond Gippert in de Volkskrant. Die, die riep op van wie zijn de grappigste schrijvers van Nederland. Nou, dan krijg je of in het Nederlands taalgebied... krijg je Brusselmans, uh, Dimitri Vuls. En ik kwam volgens mij op plek drie van de kwast. En toen uh, dacht en, je, en... dat gaat niet goed? Nou, nee, ik vind het niet erg. Maar ik, ik schrijf voor nc.nl uh, de column espresso elke dag drinken. En dat is gewoon een knop die ik even indruk. De, de humorknop. En, maar dat, dat moet ik wel actief indrukken. Terwijl mijn normale uh, standaard... of als ik aan het schrijven ben... mijn, mijn natuurlijke gevoel is, is meer Giovanna's navel. Heerlijk, dat die breedte, die, die ruimte. De... Nee, dat begrijp ik, maar ik kan... Maar ook voorstellen, nu wordt er juist weer echt de nadruk gelegd... op het romantische aspect, hè, in quotes en zo, achterop dat boek. Mm -hmm. uh, maar romantiek, dat is in Nederland toch niet echt heel, heel populair, toch? Je kan me wel voorstellen dat... Ja, er... maar ik woon in Italië, oh, is dat dus daar zo? heb je nog de ziel ja. van, de, van de oude schrijvers... en de graven en die, waar, waar, waarbij je een boek gaat lezen. Nee. Ja, ja, ja... Ja, maar ik, lees, ik lees ook wel Nederlandse schrijvers die lyrisch zijn, hoor. Die, die, die, die, die, die durven meer, meer dan, hm. dan alleen maar de grap. En, en het is natuurlijk wel dat je bent opgegroeid in, uh, met boeken van Hermans, waar geen woord te veel staat. En dat, dat draag ik ook bij. Moeders, Nu dan? Mielisch, ja, ook een ook Grumberg, die, die, die, die, die is niet enorm rijk in. Uh, hm. in, in, in, in, in ja. Je Ernest, Dan moet je ik, je ga, ik, ik ga je even onderbreken, want er komt nieuws binnen over het proces van Mubarak. Daar was de doodstraf uh, tegen geëist. Het nieuws is nu. Dat hij inderdaad tot levenslang is veroordeeld. De Egyptische oud-president Hosni Mubarak dus in Cairo veroordeeld. De 84-jarige oud-president is schuldig bevonden... aan medeplichtigheid aan de dood van ruim 800 demonstranten. De rechteracht bewezen dat hij legerofficieren opdracht had gegeven... om op demonstranten te schieten. De openbare aanklager had de doodstraf door ophanging geëist. Mubarak woonde de uitspraak in de rechtbank zelf bij. Hij arriveerde per helikopter... en werd liggend op een brancard de rechtszaal ingereden oud-president hoorde de uitspraak van levenslang dus aan in een kooi in de zaal samen met de andere verdachten. Hartelijk. Dank je Martijn, de de waar waren we mee bezig? Ver, vertel ons even uh, globaal iets over Giovanna's navel. Uh, het boek bevat een novelle en, en vier verhalen, vier laatste verhalen. En de novelle gaat over, over Giovanna. Dus de vrouw, het speelt zich af een, uh, de eerste zomer na de, uh, na de Tweede Wereldoorlog. En één jaar voordat de bikini wordt uitgevonden door Louis Reyard in Parijs. Dat is een uh, Franse automonteur die de lingeriewinkel van zijn moeder erfde en ik kreeg toen brochure binnen van het Amerikaanse leger... en daar waren ze trots op dat ze op textiel van de badpakken van de militairen... de vrouwelijke militairen, hadden bespaard door een diepere ruguitsnijding te maken. Maar hij kwam op het idee, waarom maak je er niet gewoon twee uh, elementen van, twee, twee stukken van. Maar dus een jaar daarvoor loopt een meisje op het strand uh, van San Cataldo... helemaal in de hak van Italië... en zij heeft die dag ruzie gehad met haar zusje... omdat ze beide dat badpak willen aantrekken. En ze trekken, en ze trekken, en dat barst uit elkaar... En zij maakt twee knopen en loopt over dat strand... en eet zo een jongen van 21 ligt daar... en ziet voor het eerst van zijn leven de navel van een vrouw. En is betoverd voor de rest van zijn leven. Het is echt een liefdes, liefdesboek, een boek over liefde. Vond ik wel mooi om dat te gaan schrijven een keer. Ja. Een uh, soort of statement? Uh, liefdes? Ja. Yeah. Nee, ja. Het is meer wat je... Ja, het is een beetje van je groeit, denk ik al schrijven enorm met wat je leest... Uh, mee. Dus ja, je, je, ik, ben, ik ben enorm van het werk van Meir Shalef gaan houden. dus een Israëlische schrijver. Mm -hmm, en, yeah. en dat gaat ook eigenlijk als je, als je zijn thema's, de liefde uh, en die rijkdom... dus echt het verhalen willen vertellen. Want Giovanna's Navel vertelt ook steeds... Dat, dat, ja, je moet eigenlijk een boek, dat elke bladzijde moet eigenlijk een verhaal bevatten. Dat, zo is het bij Shalef. Die, die gaat over de schreef af en toe, net als Marquez En dat je, dat je de weg kwijtraakt. Bij mij is dat nog niet. Zo, zo lyrisch, zo romantisch ben ik ook weer niet. Dus het valt nou, wel mee. Volgens mij, ik ben nog, toch nog altijd een Nederlands schrijver. Maar het gaat ook ja. heel erg over die eerste liefde. Hè? Ja, de grote, ja. die eerste liefde, ja. ja. is de eerste liefde altijd de grote liefde? Nee. <laughs> nee, voor Mieke niet. Nee, dat hoeft toch niet. Voor Ernst wel. Voor mij wel, oh, gigantisch. Ja, dat <laughs> leek wel, dat bleek wel ja. <laughs> Een trap op mijn hart. <laughs> nee, ik, vergeet me. ik zal hem nooit vergeten, inderdaad. Hoe maar... heeten ze... Hoe heet ze? Nee, dat vind ik een heel impertinent <laughs> vraag. Nou, nou we voornaam alleen. Laten we haar Giovanna noemen. Oké, okay, ja, wat nee. kan jij niet gezegd? Dat is mijn beroep. Oh. Nee, <clears throat> ja... Nee, ik denk wel, kijk, ik, ik ben er al lang overheen, dat gat, dat zit er niet meer. Dat, dat durf ik wel oprecht te zeggen, maar ik kan het nog wel echt oproepen. En ik vind het wel fijn om, om, om dat mee te gebruiken. Waarom zou je dat niet doen als ja. schrijver? Om, om, om, om dat... en, en de vraag die ik me bij dit boek heb gesteld is van... kun je dat uh, toch ergens je hele leven lang bijblijven, zoals eten? En verandert ja. het je leven werkelijk. Ja. Dat is ook de vraag, toch? Ja. Nou, kijk, zij, zijn, zij hebben die liefde gehad op dat strand. Dat is wat geworden tussen, tussen Giovanna en Ezio. En, maar zij wilde niet. En, en toen is hij gevlucht als eigenwijs jongen... en helemaal naar het noorden van Italië gegaan. En daar krijgt hij aan het eind van zijn leven een brief van Giovanna. En daar staat bij, ja, kom terug... Ah. En hij neemt de trein terug, 13,5 uur, 37 stations. Ik heb, ik heb het zelf ook gedaan. Het is een van de mooiste reizen in Italië die je met, met, die met de trein gaat doen. Je hebt precies een half uur vertraging als, als de conducteur op elke station een sigaret rookt. <laughs> en, en toen liep ik daar en toen ja, kwam dat verhaal eigenlijk vanzelf. Daar. In, in, in, in Noord-Italië? Hey, ik woon in nou, Noord-Italië. Je ging naar mijn eigen huis. Ik was altijd ge enorm geïntrigeerd. Want er ging één trein op per om vier. Die deed er 13,5 uur over. Die ging naar Letje. Die begon uh, om 9 uur ochtends. En die was om 10 uur s avonds. Was je er. Vond het fantastisch. En ik dacht, nou ja, wat. We zijn best nog snel, zit ik me te bedenken. Want het is 1500 kilometer of zoiets. Nou, was... je, je leest een goed boek, lees je uit. Ja. <laughs> in die periode. Ja, je kunt maar dat... flirten. Je kunt... Maar dan heb je niet genoeg aan Giovanna's navel. Want dat is het tekort voor. Ja, maar dan heb je wat meer tijd om uiteraard. Kijken, of met, ik, ik, heb, ik heb een boek, goed, goed boek gelezen en geflirt. Want dat doe ik wel altijd in de trein. Dat vind ik met oudere dames. Ja? Dat, ja. Oh? Jongere dames mag niet van mijn vrienden. Met maar... oudere dames mag het wel. Ze ja. we zijn nou, toch, zijn niet toch ongevaarlijk. Luister niet. <laughs> goed. Jij woont dus op dit moment in... Uh... In Italië, in Zuid-Tirol. Dus daar ja. helemaal in het, in het noorden. En daar spelen dus... Uh, die verhalen zich ook af. Uh, mm -hmm. in, in je boek. Uh, had je het gevoel dat je daar als, als immigrant... Die, die streek iets verschuldigd was? Dat je, dat je daarom nou, dat decor hebt Ik genomen? vind het wel mooi gezegd. Niet als immigrant, maar als schrijver, nou ja. als schrijver misschien. Ik denk wel dat je als schrijver altijd wel je omgeving... misschien wel iets verschuldigd bent. Als hij als inspireert, als hij mooi is. Ik, denk, ja, ik vind het heel mooi geformuleerd. En... En dat, dat zijpelt pas, dat hoeft niet meteen zijn weerslag te hebben. Dat zijpelt bij mij altijd heel, heel langzaam door. Want ik kom er nu vanaf 2002, als ik goed tel, af en aan... en ben er, ben er gaan wonen, ben weer teruggekomen en ben er weer gaan wonen. En, en uiteindelijk komt dan na, na zoveel jaar... dan moet je erover schrijven, dan wil je erover. Speelt de liefde een belangrijke rol in zo'n streek dan bij ons? Nou, ik denk meer de, de, de, de eenzaamheid. Wat ik zie, want het boek gaat wel over liefde... maar het gaat ook over Eenzame eenzaamheid. Mannen, en ja, over het, mannen. Ja. Wat, ja. wat ik zie, in, ik woon echt in een heel klein dorpje. Als je beweging wil zien, moet je naar een tractor kijken. Dan, dan, dan, dan heb je het wel gehad op een dag. Maar je ziet dus die, die, die huwelijken die, die voor eeuwig zijn gesloten... en die vrouwen die vaak jonger zijn. En, en die mannen die hebben zich helemaal kapot gewerkt. Uh, als smid of als boer. Of. En de enige die, die, die zijn gepensioneerd... en die, die lopen dan voor de heuvel. Bijvoorbeeld bij mij naar de kroeg en naar de andere kroeg en dan weer naar huis. En, en ja, dat heb ik wel willen vastleggen van wat dat nou precies is. Maar dat roept toch niet onmiddellijk eh, associaties op met dieve, diepe romantische liefde? Nou, ik denk wel dat je... Bij mij zijn de, zijn de mannen dan niet meer samen. En die kijken dan eigenlijk terug op de gemiste kansen. En, en op, op de liefde die, die niet heeft mogen zijn. En ik, denk dat dat, ik vind dat de mooiste liefde die er is. In ieder geval om te beschrijven. Ja. Of, of je dat zo, jezelf nou echt moet aandoen, dat weet ik niet. Maar is wel het fijnste om daarover te schrijven, want het, ja, een boek met een happy end of, of is dat niks? Een, nou, ik denk dat literatuur uh, de hoofdse liefde dat dat, dat dat dat dat zit nog steeds in de literatuur. Dat is ontzettend belangrijk. Het moet het moet onbereikbaar zijn. Vind je het van niet? Nou ja, ik vind ik vind ja. Uh, yeah. Zeg jij nou eens even wat over je liefde. Je vraagt me uh, uh, helemaal uh, kapot uh, van. Uh, uh. Ja, Hoe ja, zit het met, met de liefde van Peter? Nou ja, ik word ervoor betaald om jou te vragen. Maar ik wil ja. ook wel een antwoord geven. Ik ben blij dat ik uh, een eeuwige liefde heb. Was is dat je eerste liefde? Uh, niet helemaal, nee. geloof ik. Wie was je eerste liefde? Uh, ze heette Lizzie. Ik ben wel eerlijk. Ik vind het goed. Ze heette Lizzie. Die van oh. mij heette Esther. Oh, Oké, okay. <laughs> nou zijn we daar ook graag. Maar zo zie je maar weer dat de eerste liefde niet altijd de grootste hoeft te zijn, nee. Peter. Nee, dat ja, gelukkig niet zeggen. Nee. Je mag er wel iets mee maken in je leven. Nee. toch? <laughs> Jawel, maar ik denk dat het mee te maken heeft omdat het de eerste keer is. Dus dat je overdonderd wordt ja. door bepaalde dingen. Ik, ik kan niet Riuke letterlijk citeren, maar die heeft in, in brief aan een jonge dichter, heeft hij dat een keer. De. Dus die, die jonge, jonge dichter die zit ook met het probleem dat hij het maar niet begrijpt. En, en Riuke schrijft dan, het moet eerst door je heen gaan En dat is volgens mij wat de eerste liefde doet. En, en de rest, ja, van niet cynisch zijn, maar is een soort kopie dan van, van, van die eerste liefde. Je hebt ons mooi ingewijd in de wereld. Hartelijk dank voor je komst Schacht. in de studio. U hoorde Zo de schrijver wat, ja. Ernest van der Kwas over zijn nieuwe roman. Giovanna's Navel. Het is een uitgave van Bezige bij en meer ook te vinden bij ons site. Nieuwshow.nl. Hartelijk dank. We gaan verder met Arie Storm. Zo is heet... het. Je zit te lezen, Arie. Ja. In, een, in een heel onromantisch nee, boek. ik luister, ook, ik luister ah, ook. In een heel onromantisch boek van Arno Grunberg. Ja, he? dat is uh, het andere uiterste misschien. Ja, uh, uh, misschien wel. Ja, nou ja, je, je merkt meteen dat het een boek van Grunberg is. Het heet De Man Zonder Ziekte. Ik, ik uh, hield net al even... Uh, trouw in de lucht, volgens ja. week. Arnold Grunberg is de Nederlandse literatuur ontgroeid. Uh, is daar de kop. En wie zegt dat? Uh, Rob Schouten. Okay. Een, ja, een Zwitser kan niets gebeuren, staat er boven het artikel zelf. Uh, de hoofdzaal is een Zwitser en die gaat op reis. Ik zal even de eerste alinea voorlezen, want dan weet je meteen dat het Grunberg is. Uh, voor zijn reis heeft Samarendra Ambani samen met zijn vriendin een nieuwe koffer gekocht, een grijze rolkoffer omdat Samarendra's vriendin bang was dat hij zijn koffer op de bagageband niet zou herkennen, bond een lichtgroen haarlint om het handvat. Dat haarlint had hij liever niet gehad. Nou, dit is helemaal Gumberg. Iemand gaat op reis met een koffer. Dat woord koffer komt ook drie keer voor in die eerste alinea. Dus elke zin krijg je de koffer, koffer, koffer, koffer. Uh, en eigenlijk weet je, maar dat weet je misschien niet, uh, als je niet weet dat dit een boek van Gumberg is, dat deze reis op niks gaat uitlopen. Deze meneer uh, Ambani, Samarendra, zoals die heet, Sam voor vrienden joodse naam, uh, gaat op reis naar Bagdad als architect... om daar een opera-gebouw neer te zetten. En in de, nou, hij komt eraan en binnen de kortste keren... heeft hij uh, zich daar weten te omringen met beveiligers. Dat blijkt geen beveiligers te zijn. Hij blijkt gegijzeld te zijn. En niet langer daarna ligt hij naakt ergens in een kelder... terwijl hij alleen druppende, druppende waterdruppels, uh, waterdruppels wordt uh, neerzakken. En uh, dat, dat gaat dus echt helemaal verkeerd... Uh, en dat vinden, geloof ik, mensen heel mooi aan Gunberg. Dat hij zo diep snijdt in wat dan heet de humanistische waarde. Want dat is de term die te laat, laat vallen. Terwijl Gunberg... En wat is dan de humanistische ja, waarde? De gedachte is dan een beetje de mensen slecht. Het is moed, wil en misverstand. Hm. Uh, iedereen is op rottigheid uit. Als je naar Irak gaat nu, dan, uh, dan vraag je om problemen. En die problemen krijg je dan ook. Mij lijkt het voor de hand te liggen. Maar iedereen is daar toch erg van onder de indruk. En uh, deze Sam is ook... een typisch Grunberg-personage in die zin dat het geen mens is. Het is echt een, een type. Het is een heel naïeve man. He, op bladzijde 6 zeg je al... stap niet op dat vliegtuig. Op bladzijde 20 zeg je al... die mannen dat, die hebben het niet goed met je voor. Op bladzijde 30 zeg je... geef je laptop nou niet af. He, op bladzijde 40... hou je paspoort nou netjes bij. Nou ja, zo gaat het door. Dus je denkt de hele tijd, wat, wat is die nou aan het doen? Het wonderlijke is dat, uh, dat deze Sam gered wordt... na het eerste uitstapje. En dat gaat ook op zijn Grunbergs. Namelijk als een bliksemflits bij heldere hemel. Hij zit daar in die zeil, uh, Naakt. Handen op de rug vastgebonden. Hij zit onder zijn eigen uitwerpselen. Het enige wat hij in dagen heeft gegeten zijn platgedrukte doperwten die om hem heen liggen. En dan komt er iemand van het Rode Kruis binnen. En die vraagt dan... dus die treft hem daar zo aan. En die vraagt dan, en dat is toch wel een klassieke vraag in dit geval... ben je goed behandeld? <hijen> <hijen> ja, ik, ik weet niet wat hier precies aan de hand is. Als je, als je iemand zo aantreft, dan weet je dus dat dat niet het geval is. Dat is ook heel typisch Schoenberg. Dat, dat, hè, dat mensen gewoon in een soort rare rol blijven. En ja, je, je kunt erom lachen, maar het is natuurlijk ook heel triest. <hijen> uh, wat dan, ja, en dan hou ik op met wat typisch Schoenberg is. Maar ook daar wil ik toch nog even op wijzen. Uh, hij heeft het altijd heel moeilijk om in zijn personages echt te duiken. Het zijn types, hij wil ons iets laten zien... Dat is verschrikkelijk wat hij ons wil laten zien. Een wijze les. Maar als ze gaan denken, dan gaat het bij Gingberg vaak mis. Ik zal er een voorbeeldje van voor geven. Die man van het Rode Kruis komt binnen. En dan staat er dit. Hij spreekt Engels met een Italiaans accent. Het Rode Kruis. Sam probeert te glimlachen. Dus ze gaan het nu zo proberen. Ze spelen dat ze van het Rode Kruis zijn. Om hem aan het praten te krijgen. Ze denken kennelijk dat hij aan een medewerker van het Rode Kruis... alles zal opbiechten. Het is niet nodig, hij zal alles toegeven. Wat hier gebeurt is dat de verteller kruipt in het hoofd van Sam... en die gaat ons uitleggen dat de, deze man van het Rode Kruis niet te vertrouwen is. Wij weten ondertussen dat het wel echt een man van het Rode Kruis is. Maar als in een kinderboek krijg je de waarschuwing van... Uh, Sam is zo gemarteld en zo meur geslagen dat hij ook een man van het Rode Kruis niet meer herkent. Dat is soms op het randje bij, bij Grunberg. Dan nog iets over dit boek. Uh, die eerste reis loopt min of meer goed af... Het lijkt helemaal verkeerd te gaan, maar hij wordt dus gered. Dan komt er een tweede reis en die gaat naar Dubai. Daar mag hij weer een, een gebouw neerzetten, deze, deze architect. Een bibliotheek met daaronder een bunker. Hetzelfde verhaal. Dit is het tweede deel van het ja. boek. Je denkt, dit gaat niet goed aflopen. Als het alleen een bibliotheek was geweest, was het misschien wel aardig geweest. Maar een bunker eronder, he, ieder normaal ja. zou toch enig wantrouwen gaan. Nou, dat gaat ook helemaal verkeerd. Ik zal niet precies uitleggen hoe dat, uh, hoe dat gaat. Het begint ermee dat hij al een verkeerde kamer krijgt in een appartement. Daar lopen kakkerlakken rond. Uh, uh, en dan krijg je weer zo'n typisch Grunbergbeeld. Uh, hij gaat die kamer binnen. Hij legt de sleutel op tafel. Probeert het raam te openen, maar dat lukt niet. Vervolgens kijkt hij een paar minuten naar buiten. Vanaf deze hoogte ziet de stad, Dubai, er indrukwe indrukwekkend uit. Hij moet zich losrukken van het uitzicht. De lichtjes van de stad hebben iets hypnotiserends. De Alpen zijn mooi, maar wolkenkrabbers zijn beter. Nou, dit is een typische Decor decorbeschrijving. Ja. Hij maakt er niet echt veel van. Hè? Hij zegt niet hoe die stad eruit. Hij komt met die lichtjes, het beeld waar iedereen meteen mee komt. Maar het zegt wel iets aanpassen over de naïviteit van deze man. En, ja, ik heb dus een beetje ambivalente gevoelens bij dit boek. Aan de ene kant, het is gruwelijk wat Grunberg ons vertelt... Ik ben het ook helemaal mee eens dat het gruwelijk is. Dat moet anders. Hè? Het is een beetje de dominee Gumberg die, die je hier leest. Uh, aan de andere kant denk ik dat een schrijver toch ook een beetje een verplichting heeft om van zoiets te maken. He, van zo'n decor of van zo'n beeld of van zo'n uitzicht. En ik geloof ook niet helemaal dat deze Sam een goede architect zou kunnen zijn. Want hij kan zo slecht kijken. En ik denk, ja, als architect moet je toch iets kunnen zien. He, moet je iets kunnen, kunnen bouwen. Nou. Uh, uh, gemengde gevoelens bij deze roman, uh, De Man Zonder Ziekte. Uh, voor als je houdt van een verhaal dat gegarandeerd helemaal verkeerd afloopt... Uh, waar, waarvan je depressiever en depressiever wordt... en waar soms toch op een sardonische manier iets valt te lachen... dan zit je wel weer goed met De Man Zonder Ziekte van Arnold Gunberg. Oké, okay. Javier Marias. Javier Marias, Gaat u eens Dat is echt het andere uiterste. Waar Grunberg het moet hebben van een kale stijl... en van he, uh, gewoon zeggen zoals het is en van ellende... is Marias een Spaanse auteur. Typische Spaanse auteur, zou ik bijna zeggen. Madrileens uh, wordt al jaren genoemd als uh, gedoodverfdwinnaar van de, van de Nobelprijs. Hij maakt lange zinnen. Hij maakt geen zin die korter is dan uh, twintig woorden. Uh, daar, daar spint hij je een beetje mee in. Uh, de eerste zin zal ik voorlezen, die is al meteen spectaculair lang. Misschien moet ik hem halverwege afbreken als het lang duurt. De laatste keer dat ik Miguel Desfernes, of Desfernes zag... was ook de laatste keer dat hij gezien werd door zijn vrouw, Louisa, wat toch wel vreemd en misschien onrechtvaardig was... aangezien zij zijn vrouw was en ik daarentegen een onbekende... die nog nooit een woord met hem had gewisseld. Nou, vind hem wel meevallig. Valt mee, hè? Dus, ja, ja. Het is om een beetje erin te komen, te maar daarna worden ze steeds zin. langer. Ja. Het zijn prachtige zinnen. Ik ben, ja. ik ben echt een fan. En, uh, uh, uh, later komen de zinnen van een halve bladzijde en meer. Echt waar? Uh, ja, ja. Uh, nou, hier aan op, het woord school is... mocht dat niet. Ja, maar als je het goed doet. Uh, gaan, jij moet het misschien doen omdat het gaat <laughs> nee, te Ik, ik mocht niet, niet meer dan vier <laughs> maar woorden. Maar als je de commas goed wist te zeggen, uh, oh, ja. dan kwam je er heel eind, hoor. Uh, Oké. Okay. Nou, Marius mag dat wel. En het ziet waar het, je ziet waar dat toe leidt. Wat bijzonder is aan dit boek is dat het geschreven is vanuit het perspectief van een vrouw. Dat doet hij nu voor het eerst. En deze vrouw gaat elke ochtend, voordat ze naar haar werk gaat... ze is redactrice bij een uitgeverij. Dat zijn trouwens geestelijke stukken in het boek... want ze scheldt en voetert en maakt grappen... over de uh, schrijvers die ze begeleidt. Dus dit is voor de schrijvers om haar heen misschien ja, niet herkenbaar... maar zo denken redactrices dus als ze rustig ochtends in het café zitten. <lacht> uh, uh, zij ziet er een stijl. En zij, volgens haar is dat het perfecte paar. En in plaats van dat ze daar jaloers op is... wordt ze daar helemaal gelukkig van. Dan denkt ze, dat kan ook. He, ik ben alleen. Ik heb geen man. Nou ja, misschien komt hij nog een keer. Ze heeft wat wisselende liefdes. En ik zie daar een stel. Een prachtige man en een schitterende vrouw. En die houden nog echt van elkaar. En ze hebben ook twee kindertjes. En daar echt... Het gelukkige kan niet op. Dus elke ochtend zit ze daar aan haar koffie naar dat stel te kijken. En knapt er totdat die man opeens niet meer verschijnt. Dan komt die vrouw ook niet meer. En uh, dan hoort ze van een collega op haar werk. En ze leest het later ook in die krant. Dat die man door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen. Nou, het is heel triest, hè? zoveel geluk. En, uh, dat lijkt een toevallige moord te zijn, dat is het niet. Maar daarvoor moeten de mensen het boek zelf lezen. De verliefde heet het. Hè? Uh, uh, dat zijn die verliefden, die twee nou mensen? Nou ja, dat wisselt een beetje. Je hmm. denkt eerst dat die twee mensen de verliefde uit de titel zijn. Maar naarmate zij zich meer in die moord gaat verdiepen... het ontwikkelt zich halverwege een beetje als een thriller. Okay. Ze zoekt contact met die vrouw... en dan komt ze, de vriend van de familie komt ze tegen. Die heet ook Gabier, net als de auteur. Zo'n schrijver is het. Die blijkt ook wel een beetje een verborgen agenda te hebben. Nou ja, die, die, die, die, geweld, hè? die, die zinloze Geweldsmoord blijkt toch niet zo slimloos gewelddadig te zijn als je op het eerste gezicht vermoedt. Maar Ari, sorry dat ik je even onderbreek. Maar jij zegt, deze man is al heel lang uh, gedoodverfd, de Nobelprijswinnaar. Wat, wat maakt zijn boek dan zo bijzonder? Want nu heb je alleen gezegd, hij maakt hele lange zinnen. <laughs> en, uh, en nou ja, en, dus een het een zegt, beetje, iets dat zegt iets over de stijl. Het uh, zegt iets over de stijl. Dat verhaal is trillerachtig. Dus dat sleep je door het boek heen, dat is spannend. Maar daartussendoor zitten de mooie en wijze gedachten over de dood. En, uh, ik, zal er een, uh... ik dacht net, er moet meer zijn. Ja, nou ja, je weet toch nooit waarom iemand genomineerd... of gedoodverst winnaar van de Nobelprijs. en de gekste mensen krijgen hem soms. Nou ja. uh, uh, uh, goed, ik zou er erg voor zijn dat hij het uh, krijgt. Onder dat verhaal, ja, daar zit... Uh, als je het uit hebt, dat is een beetje een cliché zoals ik dat zeg... maar als ik het boek wegleg en na ga denken over de doden die ik te betreuren heb... dan vergeet ik helemaal dat trillerverhaal. maar dan onthoud ik de gedachten van Marias over het sterven... en over hoe mensen met de dood omgaan. Nou ja, het sluit erg mooi aan ja. bij wat, uh, wat Oma Blom uh, net vertelde... Uh, uh, uh, deze uh, Louisa, die vrouw van, uh, van die man die overleden is... daarover wordt gezegd... Het kon zijn dat Louisa zich nog in de fase van het extreme egoïsme bevond. Met andere woorden, dat ze alleen maar in staat was te kijken naar haar eigen ellende... en niet zo uh, naar die van Desvern, her, haar man... ondanks de bezorgdheid die ze had gehuid over het laatste moment... waarvan hij moest hebben begrepen dat het dat van het afscheid was. De wereld is zo zeer van de levende en in feite zo weinig van de doden... Uh, uh, uh, ook al blijven die allemaal op aarde en zijn het ongetwijfeld veel meer. Dat de eerste de neiging hebben te denken dat de dood van een geliefde iets is wat het meer is overkomen dan de overledene. Nou, dit zijn die zinnen waar je dan even bij stil moet staan. Omdat dat hebben mensen heel vaak. Die zeggen dan: iemand is dood. Dat is, die weet het niet meer. Dat is niet zielig voor die overledene. Het is zielig voor de nabestaanden. Die ja. moeten daarmee omzien te gaan. Terwijl ondertussen denk ik, en dat is de les een beetje van dit boek les klinkt een beetje schoolmeesterachtig. Uh, dat het voor die doden toch ook op een rare manier heel erg is. Hè, hun leven is afgebroken. Dit was een gelukkige man. Die kwam elke dag uh, in het café met zijn vrouw. Die had twee lieve kindertjes. Ja. Die was toch met allerlei projecten bezig. Ja, hij weet het misschien niet meer. Ja, wie zal het zeggen? Hè, maar. maar nou, laten hoe, we daar maar vanuit gaan. Het envelop dat wordt uh, geschreven is een monument voor hem. Uiteindelijk zit je het oh. meest met die overleden man. Oh. En dat is. Uh, hij geeft er een draai aan. Je hoeft het niet hem eens te zijn. Hè, want ik, ik, ben, ik ben ook geneigd om te zeggen: die man weet het niet meer. Ik ben voor die vrouw. En het is hartstikke zielig voor die vrouw. En aan het eind van het boek zit je het bijna te snikken... omdat die man dood is en daar geen weet meer van heeft. En dat is ook weer erg dat hij daar oh. geen weet van heeft. Nou, zo'n soort schrijver is het. De verliefde van uh, Marias. Heb ik nog tijd voor één? Een... Ja, eentje. Nee, eentje doe ik. De later, die la je, moet, je moet nu kiezen. Ik moet kiezen. Twee, ja. Twee minuutjes. Arie, <laughs> oh, Max, nou, dan doe Max. ik deze en dan uh, kom ik misschien op die andere. <laughs> uh, William Boyd heb ik bij me. Dat is een heel ander geval misschien. Uh, Wacht op de dageraad. Nou, het is wel een beetje vergelijkbaar met Marias. Want Boyd schrijft altijd thrillers uh, die zich echter uh, in een bepaalde tijd afspelen, zodat je een mooi tijdsbeeld krijgt. Dit begint in Wenen van 1914. Uh, en in, uh, in die thrillers zitten toch wel veel prachtige beschrijvingen die je vaak een beetje mist in de, in de echte genre-lectuur, zeg maar. Uh, Wacht op de dageraad heet het dat zeker. Dit gaat over een, uh, over een jonge man en die woont in Londen. In 1914 gaat hij naar Wenen, want hij heeft een probleempje. Uh, hij kan wel de liefde bedrijven, maar hij kan niet, uh, hoe zeg ik dit, ejaculeren. Dus niet te vroeg, niet te laat, gewoon niet. Nee. Heel, dus het komt er gewoon niet van. Uh, nou, daar moet je dus voor bij Freud zijn. Nou, Wenen van 1914. Bij Freud kan hij niet terecht, want die had wel wat anders te doen. Hij komt er bij een leermeester van uh, Freud uh, terecht. Leerling. Uh, bij een leerling, bij, bij leerling van Freud terecht. En die neemt hem in psychoanalyse. En uh, het wonderlijke is dat het helpt... He, dat, dat wordt helemaal beschreven. Je verplaatst je naar het Wenen van 1914. En uh, het helpt, maar het levert weer een ander probleem op. Dat zal ik nu niet uit de doeken doen, maar als je veel wilt weten... over het mannelijk geslachtdeel en, en de kuren en uh, uh, problemen die dat kon opleveren... moet je dit boek lezen. Het aardige is dat je allerlei cameo's ziet van bekende mensen. Want hij komt uiteindelijk dokter Freud wel tegen. Dus hij zit een beetje na te denken over zijn psychoanalyse. Hij loopt daar rond in Wenen, stapt in een cafeetje binnen. Ziet hij een man zitten, komt hij op af. Uh, daar stapt hij op af en dan zegt hij... Uh, Dr. Freud, zei hij, neemt u mij niet kwalijk dat ik u stoor... maar ik wil u alleen maar even de hand drukken. Ik ben uiterst succesvol behandeld door een van uw enthousiaste discipelen... Dr. Ben Simon. Nou, Freud keek op, vouwde zijn kant dicht en stond op. De twee mannen schudden elkaar in de hand. Ah, John Benzimon, mijn andere Engelsman, zei Freud. We hebben onze, zo onze meningsverschillen, maar hij is een beste man. Nou, het gesprek ontwikkelt zich zo. En het gaat er natuurlijk op af dat op een gegeven moment... Freud zegt, uh, maar wat heeft hij dan met u gedaan? En dan uh, zegt onze held... Zegt, uh, nou, zijn theorie over het parallelisme. Parallelisme heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. Buitengewoon. Hè, hij is zeer tevreden. En dan is het gesprek ook meteen afgelopen. Oh, parallelisme, sneerde dus Freud wat, Ik zal me daar niet over Nog een goede, uitlaten. Nog een goede dag, meneer. Ik wens u het allerbeste. Nou, uh, uh, uh, dit is dus heel erg levendig gedaan. Er blijkt dus een strijd gaande te zijn tussen de Freud en zijn, zijn leerling. Deze patiënt weet er allemaal niet van. Nou, zo'n soort schrijver is nooit die je echt in die tijd weet te verplaatsen. Je wilt ook dat die jongen van zijn probleem afgeholpen wordt. Dat helpt ook wel als je dat boek leest. Dat lukt ook. En telkens als je een beetje dreigt in te nutten, wat niet het geval is omdat het toch spannend genoeg is, komt er weer een bekende persoon van het interbellum of het, uit de Eerste Wereldoorlog. Komt langs. William. dus? Ja, ja, ik heb ervan genoten. Ja, ja. ja. Wacht op de dageraad. Oké. Okay. Hartelijk dank. Uh, alle boeken die Arie besproken heeft kunt u vinden op uh, teletextpagina 260. En natuurlijk ook bij onze website www.nieuwsshow.nl. Arie, bedankt. In het Friese Dokkum is gisteravond een musical in première gegaan over Bonifatius. Een spektakelstuk over het leven van de Engelse bischop en missionaris. De musical wordt opgevoerd in de historische Bonifatiuskapel. Vlakbij de plek waar Bonifatius in 754, we weten het toch nog allemaal, ja, door heidense Friesen zou zijn vermoord. En het is voor het eerst dat de turbulente levensloop van de Europese kerkhervormer in Nederland op de planken wordt gebracht. Bonifatius blijkt in de musical van regisseur Mark Cronen. Een moeilijk mens, gedreven, maar innerlijk verscheurd en op de vlucht voor zijn hartstochten. Of dat beeld klopt, gaan we vragen aan Bonifatius-kenner en predikant Hinne Wagenaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u was bij de première gisteren. U zit ook in het comité van aanbeveling. En. U kan natuurlijk niet zeggen dat het niks was, hè? <laughs> nee, dat kan ik niet maken. Maar dat was het ook niet. Het was een spektakel, inderdaad. Het was een uh, mooie happening. Uh, de Bonifatius-kapel leent zich daar goed voor. Het was mooi weer. Men had er een prachtige entourage gemaakt. En het was een echte musical, zoals dat tegenwoordig is. Ja, wat voor liedjes moeten we ons daar dan bij voorstellen? Oh, dat, zijn, dat zijn allemaal uh, liederen die hiervoor geschreven zijn... die ook voor een deel zijn overgenomen uit de musical uh, die in Fulda en uh, in Mainz, uh, uh, jaren hiervoor is geweest. Kunt u zet maar, regeltje uh, een regeltje zingen? Maar ook een aantal nieuwe liederen uit, uit de set van de cast uh, was erin. Kunt u een regeltje zingen? Of op zijn minst uh, nee. zeggen? wat, wat Ik wat, heb wat, het gisteren al voor het eerst gehoord. Dus, uh, niet, wat voor uh, teksten dan in zo'n liedje staan? Oh, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Oh, over de hartstocht, over de problemen... over het, uh, het afscheid vanuit Engeland naar de Friese landen Bonifaties toe. als mens? Ja, ja absoluut. Ja, okay. ja. Want u hebt heel veel onderzoek Gedaan naar het leven en werk van, uh, van, van de man. Uh, uh, zien we daar het een en ander van terug in zo'n musical? Ja... Daar zien we een en ander van terug. Ook dat moet hij zeggen. Uh, uh, nee, nee, nee, nee, nee ja. dat is ook waar. Maar men heeft in de musical duidelijk van tevoren al gesteld... wij halen uh, feit en fictie uh, uh, een door elkaar. Door elkaar. We, we gaan er niet een historisch uh, verhaal van nou, maken... want dat, dat verkoopt niet. Maar misschien moet u toch ja. iets doen... want op school heb ik in ieder geval 7,54 moeten opdreunen. is uh, in bij dokken vermoord. Ik had geen idee waar het over ging, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Je hebt dat niet verteld. Nee, ja, Boniface was een of andere, weet ik veel wat... hij wou iets met geloof ja. en werd, werd door die vriezen gepakt. Nou, ja. nou, en, en, en, en dat was het. Maar waarom deed dat er überhaupt toe? Nou... Ja... Nou, om... dat gaat die musical uitleggen. Ja, ja, dat ja. proberen ze. En, maar ik, ik geloof dat heel veel mensen in Nederland en ook in Friesland... niet verder komen dan uh, datgene wat u nu uh, zegt. Uh, Bonifatius vermoord, oh ja, Dokkum en uh, een moordstad. En uh, daar hebben we het zo ongeveer mee gehad. Ja. Maar goed, ja. laten we dan maar eens even bij het begin beginnen. Bonifatius kwam uit Engeland, uit ja. Zuidwest-Engeland. Waarom ging hij naar Friesland? Ja, dat is een goede vraag. En dat weten we niet uh, uh, precies. Uh, mijn uitleg is, is, uh, is deze. Uh, Bonifatius was al op leeftijd. Hij was geloof ik al 42 toen hij vertrok. Uh, gezien de levensverwachting in de middeleeuwen, vroege middeleeuwen, was dat al heel wat. Mm -hmm. Hij had een carrière gemaakt uh, daar in de Anglo-Saxische kerk. En hij was opgegroeid op de, op de frontier, op de beschavingsgrens... tussen de Anglo-Saxische cultuur, want die had... Uh, Britannia veroverd hm. en de Britten, of ook de Ierse Kerk die vanuit Ierland en Schotland was gekomen. Hij groeide op op die grens. De paus had missionarissen gestuurd naar Canterbury en naar Zuid-Engeland. En die strijd is daar tijdens zijn leven gevoerd van welke traditie zou het winnen: de Iers-Keltische traditie. dus mm -hmm. Een indigene traditie in, uh, in Brittannië. De heidense geloof, om maar het even zo... Nou, nee, nee een christelijke uh, traditie. Dat is een christelijke traditie, traditie, traditie, alleen niet gevormd... door de continentale traditie of door Rome. Oh, okay. Rome kwam vanuit het continent en Bonifatius is in die strijd opgegroeid. En er was een synode aan het einde van de 7e eeuw... waar duidelijk besloten is dat de Ierse, de Ierse lijn het verloor... en de Roomse lijn het won. Bonifatius groeide echt op als uh, iemand in die strijd, op die frontier, ja. en was een scherpslijper van de, van, de, van de sterkste soort. Ja, En waarom ging hij dan toch op zijn oude dag... Omdat de strijd beslecht was daar op het eiland en niet uh, op het continent. Op het continent gebeurde van alles wat in zijn ogen uh, uh, niet acceptabel was. Zowel in, uh, in uh, Frankrijk als in de gebieden wat, uh, wat, wat nu de Friese landen zijn. Ja. Dus hij dacht, we moeten die mensen gewoon dus naar het ware geloof gaan leiden. Ja, en naar de ware structuren van de ja. kerk zoals het hoort. Dus hij was ook meer een hervormer dan een missionaris. Okay. En waarom is hij dan te grazen genomen? Ja, uh, dat is aan het eind van zijn leven. Hij is drie keer in de Friese landen geweest. De eerste keer... Uh, liep uit op een mislukking. De tweede keer liep uit op een breuk met Willy Breit. En de derde keer liep uit op zijn dood. Ik denk, uh, als je de bronnen uh, daarover leest... is dat, dat hij dusdanig uh, tekeer ging... tegen de autochtone, de oorspronkelijke tradities... dat de Friesen, de uh, die voor een groot deel nog hun eigen geloof hadden dat die dat niet accepteerden. Wat was dat eigen geloof? Dat was een Germaanse godsdienst, de, de, de inheemse Germaanse ja, ja. godsdienst... zoals de Saxen dat hadden en de Franken en de, en de Friesen... en de Anglo-Saxen voordat ze christen waren geworden. En die, uh, die konden heel veel hebben. Dat wordt uit de bronnen ook, is het ook bekend. Ze, waren ook, ze stonden open voor het christendom... maar ze stonden niet open voor het, uh, het verontreinigen... en het vernietigen van hun eigen heiligdommen. En daar hadden ze ook wel gelijk aan. In de Friese wetten, de Lex Frisionum, wordt heel duidelijk genoemd dat dood, doodslag of moord. was volstrekt onacceptabel. Maar als je de heiligdommen ontwijde, daar stond de doodslag. Hij heeft het gewoon te bond gemaakt. Hij heeft het te bond gemaakt. En waarom was dat nou zo belangrijk? Dat we dat zoveel later op de lagere school uitgeserveerd kregen. Als een van de weinige jaartallen die je moest leren. Nou, omdat het misschien een van de eerste jaartallen is... Die, die überhaupt iets te maken hebben met onze geschiedenis. Daarvoor weten we niet veel over de... Kijk, uh, Nederland bestond nog niet, de Friese landen in die tijd wel. En uh, daar hebben we de enige geschreven bronnen... zijn de bronnen die we hebben uit, uit de ja. christelijke traditie. En hoe ga je daar nou een musical van maken? Nou, ja, de, daar de, zit wel een smeuïg verhaal in. Vooral als je dat wat romantiseert. En je zegt dat Bonifatius ging vanwege zijn hartstocht. Dat hij eigenlijk verliefd was. En dat ja, hij zijn eigen maar, demonen uh, uh, uh, probeerde te ontvluchten. En dat hij daarvoor naar Friesland ging. Maar, maar en, is, is daar enige bewijs voor? Nee. Dat, dus dat hebben ze gewoon maar bij verzonnen. Of ze dachten, nou die man nou, moet toch ook er is, problemen er is één historisch feit. En dat is wel heel curieus. Is dat Bonifatius heeft bedongen. Wanneer hij, uh, dat, wanneer hij dood is. Dat de... De, het lichaam van zijn nicht, uh, Lioba... dat dat begraven moet worden bij hem, in zijn graf. Komt toch de romantiek weer om de hoek ja, kijken? Ja, daar komt de ja. romantiek. En uh, dat is natuurlijk wel een vreemd gegeven. De graf, ik ik, ik denk mogelijk, dat het ja. weinig te maken heeft met, met, met, met, met een liefdesverhouding. Maar dat hebben ze daar wel uitgedestilleerd. En toen hebben ze ervan gemaakt... een man die worstelt met zijn celibataire uh, ja, overtuiging. Ja, en daarom vertrekt. Ja. En, en wat uh, vindt u daar dan van? Dat is het geromantiseerde gedoe. Uh, ja, nou. uh, kijk, ik vind als je een, uh, een musical maakt en je doet dat over een historische figuur... Dan nou kun je wel zeggen, we halen feit en fictie door elkaar. Maar dat is ook wel wat ingewikkeld. Want het gaat daar op die plek, waar het zogenaamd gebeurd zou zijn. Oh ja. Je hebt het over bonifaties. Dan vind ik wel dat je de historische feiten ook serieus moet nemen. En dat hebben ze, dat hebben ze uh, niet gedaan. Maar dat hebben ze wel geëxpliciteerd van tevoren. Een... Als historicus en als, ja, ja. als theoloog vind ik ja. dat lastig. Maar goed, ze hebben er eigenlijk een beetje een romantisch verhaal van gemaakt. eigenlijk. Ja, maar dat anders, is, anders kun je daar niet een musical van maken. Dan kun je daar geen festijn van maken. Dat was het besluit. List. Ja, dus het was de enige manier om het te doen. En het de, de, de resultaat is natuurlijk wel dat we het toch weer over bonifaties hebben. Dus dat het toch weer opnieuw belangstelling voor belangstelling voorkomt. En dat is natuurlijk voor u waarschijnlijk winst. Dat is winst. En dan kun je weer eens uitleggen van hoe dat zat en hoe ingewikkeld het is. En hoe moeilijk de bronnen te interpreteren zijn. Maar ook, hoezeer de... Uh, daarom is het misschien toch nog wel een belangrijke datum, uh, vanuit kerkelijk perspectief, en, en voor mij als predikant, dat eigenlijk de de, de, de manier van missie, dat dat een mislukking was. Dat hij kwam op een manier waardoor uh, de Friese cultuur... en de Friese tradities nooit een plek hebben gekregen in de kerk. En waardoor dus eigenlijk het begin van het kerk kerkzijn... Uh, wat Friesland betreft een mislukking is geweest. En dat klinkt hard, maar dat is wel een belangrijk feit. Toen ik... En dat ben ik belangrijk vindt blijkbaar uit... dat er iets van 40.000 pelgrims per jaar, geloof ik, ten toch komen hiervoor. Hè? Ja. Maar dat zijn vaak toch... Kijk, Bonifatius is, is beroemd en populair in Engeland. En in, de Duit, en in Duitsland. En Hè, de, de, de grootste, de uh, greatest Englishman en apostel van de Duitsen. Maar juist in het gebied waar hij omgekomen is... Huh. Ja, dus die toeristen kijken om zich heen en zien uh, een stelletje moordenaars om zich heen. <laughs> Ik ben benieuwd of ze het zo interpreteren. Uh, okay. Maar historisch gezien is dat juist. Oké. Okay. Oké, okay, hartelijk dank. Uh, Bonifatieskender Hinnen-Wagenaar... het ging dus over de musical die gemaakt is naar aanleiding van zijn leven. Is nog te zien tot en met zondag 10 juni in Dokkum. Meer informatie via onze website nieuwshop.nl. Zometeen nog Troskamerbreed met Diederik Samson en Henk Kamp. En wij zijn er volgende week weer. Dag. Het was duidelijk dat hij alles op alles zette om te verdienen aan Andermans atoombom. Oud-minister Ed van Tijn over Henk Slebos. De Nederlandse zakenman die meehielp aan de Pakistanse atoombom. Het is treurig om te constateren dat Nederland nalatig is geweest in alle fasen. Deze week was er in Turkije een rechtszaak met Slebos als verdachte. Maar... Hij stond niet voor de rechter. Het is beschamend. Het is ongelooflijk. Argos. Straks. Van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Libris Boekhandel heeft nu een bijzonder spannend boek in de aanbieding. Wat verborgen is van Jort Roosevelt voor maar 5,95. Dus kom naar onze winkel of naar libris.nl. Libris. Boeken.